Door de heilige geest. Amen. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Het vierde vers van Psalm 62 en ook het vijfde vers in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62 vers 4 en 5, daarmee vervolgen we deze dienst.